Zeven uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Leden van het demissionaire kabinet en van de koninklijke familie... gaan niet naar EK-wedstrijden in Oekraïne... als de situatie van de gevangen oud-premier Timoshenko niet verbetert. Minister Rosenthal zegt dat hij zich zorgen maakt... over de situatie van Timoshenko die een celstraf van zeven jaar uitzit. Ze zegt dat ze in de gevangenis is mishandeld... Juist tijdens het EK-voetbal moet de Oekraïnse regering volgens Rosentaal de plicht voelen om zich extra in te spannen voor de mensenrechten. Diverse buitenlandse politici hebben ook gezegd dat ze niet naar wedstrijden van het EK-voetbal in Oekraïne gaan als de situatie van Timoshenko niet snel verbetert.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 De Nederlandse volleybalsters hebben de eerste wedstrijd op het Olympisch kwalificatietoernooi in Turkije verloren. Polen was met 3-1 te sterk voor het team van de nieuwe bondscoach Guido Vermeulen. Nederland speelt in de groep nog tegen Europees kampioen Servië en wereldkampioen Rusland. Alleen de winnaar van het toernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen. Het weer. Vanavond en vannacht is het overwegend droog en klaart het hier en daarop. Vannacht is er kans op een mistbank. Morgen grijs en in het midden en zuiden soms regen. Het wordt een graad of 16. Dit was het NOS-journaal. B verkeersinformatie: er staan nog twee files op de A27 van Utrecht naar Breda. Voor Noorderloos 2 kilometer en voor Gorkum 5 kilometer. E-Nexus brengt gas en stroom bij mensen en bedrijven thuis. Dat doen we met een slim energienet. En dan is er veel mogelijk.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 Meeslepend en indrukwekkend. In het concertgebouw. Bestel snel op orkest.nl. 1, 2, 3, 4, 5. Vanavond 6, in Vroege 7, Vogels leer ik vliegen als een vogel. En ga oh. ik op zoek naar de grote modderkruiper met behulp van DNA-sporen. 17, 18, 19. En Janine telt herten. 23, 24, 25. Zo heb we het nog niet gezien. Nee, je mag een beetje overdrijven. Oké, okay, nou honderden herten dus vanavond om 10 valvacht bij de Varen op Nederland 2. Nou, geen honderden. Nou ja, tientallen. No.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 Dames en heren, goedenavond. Onze gast de triomfen als zanger en accordeonist met zijn groep Tabor. Maar hij is ook componist. En deze week gaat in de Nieuwe Kerk in Amsterdam zijn levenswerk in première... waar hij tien jaar aan werkte. Requiem voor Auschwitz. Een dode mis voor de slachtoffers van de Holocaust. Hier is Roger Moreno raadkeep. Uw presentator is Jelly Brouwer. Ja, Roger Moreno, je hebt het Requiem vanmiddag voor het eerst in het echt gehoord, hè? Ongelooflijk, ja. Je zou het niet denken. In de Dominicuskerk ja. in, in Amsterdam. Wat gebeurde? er? Dat, dat, dat orkest, dat is dus het enige uh, zigeunenorkest ter wereld... dat echt helemaal alleen maar uit Sinti en Roma bestaat... Jouw volk ja, In, in zo'n omvang dan, tenminste. Ja, zo'n ja. groot, echt ja. een, uh, een groot orkest. Ja. En um, je hoorde het? Ja, ik, uh, ik moet zeggen, die kregen zelf de rillingen om me, om me heen... al heb ik het zelf geschreven. Maar het was heel lang voor mij spannend... Om, ja, omdat ik nooit... Ik was altijd aan het twijfelen... of het wel zo zou klingen, hoe ik het heb bedoeld. Maar dat wist ik niet. Uh. Maar nu ik het heb gehoord, ben ik al een heel stukje gerustgesteld... Want als ze nog een beetje aan de dynamiek uh, en aan de tempje gaan werken... dan wordt het ook zo hoe ik het heb bedoeld. Ja, ze waren voor het eerst bij elkaar. Ja, ja het was een heel spannend, stuk, uh, heel spannend moment. Ja. Het koor was er nog niet bij. Die heb ik al drie weken geleden eens een keer horen oefenen... Had het, die hadden toen ook nog een beetje problemen met de intonatie. Maar goed, die hebben nou drie weken de tijd gehad om, uh, om te repeteren. En ik ben heel benieuwd, morgen zal dus pas de eerste gezamenlijke repetitie zijn... het koor en het orkest. En het koor bestaat niet uit Zigeuners, hè? Nee, dat is een koor hier uit Amsterdam, het Amsterdamse Studentenkoor. Wil je iets dichter bij ja. de microfoon? Ik okay. zei net: ga lekker zitten, oh, ja. maar nu. toch een ja. beetje. <laughs> iets oh. dichterbij, Yo. goed. Um, laten we even naar het nieuws kijken. We zagen net op uh, uh, Teletext. Oh. dat de koffieshops in Maastricht aan het protesteren zijn. Alle Maastrichtse koffieshops hebben uit protest tegen de nieuwe regels. voor de Wietpas hun deur gesloten tot grote woede van de burgemeester, oh, ja. burgemeester Hoes, onder Hoes. Ja, ja. Zo bleek op een persconferentie. Nou, je komt uit die buurt, hè? Fals. Ja, ja, ik, Vals, Het is uh, 30 kilometer van Maastricht af. Of... En wat vind je hiervan? Ja, goed, ik vind het eigenlijk een beetje dom beleid hier... met die, met die hele witpasgedoe. Want kijk... Leg nog even uit, hoe zit het ook alweer met die witpas? Ja, ik weet het zelf ook niet helemaal precies hoe het gaat. Maar volgens mij mogen enkel maar de lui uit die in die stad wonen... die krijgen dan zo'n pasje. En die mogen dan met dat pasje in die koffieshop... Uh, ja, om tegen te die, gaan met al die, die Duitsers van, en Belgen naar mijn stad. Die die, die, die van buiten afkomen, die mogen dan niet meer naar die koffieshop. Mm -hmm. Ja, ik vind het toch, Want ze denken dat ze daarmee uh, de drugscriminaliteit uh, kwijtraken. Maar volgens mij gaan ze ze juist weer uh, aanwakkeren En op die manier... Want zolang dat er die koffieshops waren... ja, die lui die gingen gewoon naar een koffieshop toe. Die gingen zich een jointje kopen of een jointje draaien... of wat dan, whatever. En klaar, want ze gingen weer eruit. Lekker overzichtelijk, maar, je weet waar het gebeurt. Precies, want je kan het zelf nog in de gaten houden. Je ziet wie er in en eruit gaat. Maar nu, ze, ze denken toch niet dat de mensen nou geen wit meer gaan roken. Zo, omdat ze nou uh, geen pasje krijgen, bijvoorbeeld. Die komen net zo goed naar Nederland toe hun, hun, hun spullen kopen. Het enigste wat er nou gaat gebeuren, volgens mij... De criminaliteit, de, de dealerij en zo... die wordt nu weer naar de woonwijken gekwakt. En Met als gevolg overlast in ja, de woonwijk. ik vind juist dat ze daarmee overlast gaan kweken weer. Ja, ja. Dus een ik, slecht idee. Ik vind het dom, ja. zo eerlijk gezegd. Ik vroeg of je het nieuws een beetje in de gaten had gehouden... maar dat is zeker niet het geval, want je bent ontzettend druk. Ja, ik heb nou de laatste drie weken zeker iedere dag... Uh, drie journalisten per dag over de vloer gehad. Iedere dag drie? Ja, of het was voor de radio, of het was voor een krant... of ik moest ergens naar een studio toe. En ik had... Je bent bek Het domme was dat ik net in diezelfde maand... dus de hele maand april had, moest ik eigenlijk verhuizen nog. En, uh, ja, goed, verhuizen? Van waar naar waar? Van, ja, van Lemiers naar Vals, dat is binnen de gemeente. Dat, ik had tijdelijk een, een, een, een huisje gekregen... omdat onze woonwagenkamp, dat werd helemaal afgebroken... en opnieuw opgebouwd... En voor die tussentijd moest ik eventjes in een, uh, in een huis gaan wonen... en in een dorpje verderop. Met z'n allen? Ja, iedereen die, had, die op het woonwagenkamp stond, kreeg een tijdelijke woning. Maar en het ieder, heet Woonwagenkamp, maar is er ook nog sprake van een woonwagen? Nu niet meer. Nu, nu is het een woonerf geworden <laughs> natuurlijk. Hè. Want uh, de overheid wil ja... Zo, mondjes, zo stapje bij stapje willen ze van de woonwagens af... En eh, omdat er nou het hele kamp gesaneerd moest worden... omdat alles te oud was en de wagens veel te dicht op elkaar stonden... wat weer met brandgevaar eh, te doen had. De draden, kabels en alles zo nog door de lucht hing... net als in de vijftige jaren. Dus zodoende hebben ze gezegd dat kampen moet helemaal... met de grond gelijk gemaakt en het is helemaal nieuw opgebouwd. En wat vind je daarvan? En nu hebben ze dus geen wagen, hebben we hebben geen wagen, maar hebben ze huis, netjes huisjes neergezet. Keurige huisjes. Maar we hebben het geluk gehad. Uh, de, de woningstichting in Vals heeft die grond overgekocht van de gemeente en die heeft ook dat hele project uh, uh, gerealiseerd. En wij kennen de de baas daar van de woningstichting. En we hebben van die baas heel veel ruimte gekregen om mee te praten... in de vormgeving van de huisjes en van, ook van het hele terrein. Dus ik moet zeggen, ze hebben zich alle moeite gegeven... dat het nog een beetje op een kampje lijkt. O oh ja? Op wat voor manier lijkt het dan toch nou, nog een beetje op een kampje? Vroeger, vroeger was ons kampje zo'n zo rond. Stond dat. Zo een hoefijzer -vorm. Of niet? Zo hoef, ja, zo'n beetje. Zo. Dat is een hoefijzer. Of als een croissant of zoiets. <lacht> en... Uh, en t, nu hebben ze, is het een ietsje vierkantiger, maar we staan toch nog zo'n beetje... dat er zo t, twee links staan, twee rechts, en zes achter zo in, in de rij. Dus het is toch nog zo... Het, nu is het een U-vorm, zo laten ja, ja. zeggen. Dus het is niet meer rond, het is hoekig. En maar ik goed, denk het bij het, een woonwagen dan toch vooral, of een woonwagenkamp... aan van zo'n gezellige poort, zo'n balustrade waar je overheen kan hangen... En, uh... Nou, nee eigenlijk niet. Helemaal niet. Het enigste wat we natuurlijk nu missen, dat is onze vuurpla vuurplaats. Die is er niet meer. Want op het oude kampje mochten we nog een vuurtje maken. Want dat was eigenlijk een beetje de sociale meeting point hè, mm -hmm. bij ons. Het was zo'n mooie zomeravond of zo. Dan werd het vuur gemaakt. En dan komen de mensen bijeen en vertellen zich de verhalen. Wat ze allemaal meegemaakt hebben de laatste paar dagen weer. Of er wordt muziek gemaakt en gezongen. En nu is het natuurlijk allemaal netjes. Dat is, uh, het is op zijn burgers nou en Het mag natuurlijk geen vuur gemaakt worden. <lacht> Maar je nee. kijkt erbij alsof je de eerste, de beste dag dat het weer mogelijk is... een gezellig vuurtje gaat stoken. Ja, we hebben al, we hebben al natuurlijk weer een, uh, uh, uh, een kleine list bedacht. Hè. Dus, uh, <lacht> ze zeiden, officieel zeiden ze, we mogen geen vuur meer op de grond maken. Maar goed, als je dan nou zo'n half honderd ton neemt en op de grond zet... <lacht> en daar het vuur erin, dan is het vuur dus niet meer op de grond. Nee. Dan is het in een ton. Dus, en dan hebben we het toch een gezellig we, vuur, precies. Ja. En speel je er dan altijd bij? Ja, daar wordt dan lekker, uh, ja, lekker, gepraat, verhalen verteld, muziek gemaakt. Wij met mijn orkest, uh, wij repeteren heel vaak daar bij een vuur. Dan is dus lekker gezellig. Lekker een stukje dikke, vette speklappen. <laughs> op de, ja, zeker. En, en woont het jouw orkestje dan allemaal op hetzelfde kamp? Nee, zeg maar. Twee gitaristen die wonen maar twee kilometer verderop. Eén do doopje verder. En, uh, en de bassist die woont ook niet ver vandaan. Uh, de, de, die woont er uh, pff, misschien tien kilometer In van, een ander zeg. kampje? Of wonen zij gewoon in een huis? Nou, op een ander kampje. Ja. Ja. Ja. Goed, nou. Uh, we spreken zo dadelijk over dat requiem ja. dat je hebt ah. gecomponeerd. En uh, luisteraars kunnen zich ook melden. U kunt uh, vragen stellen of opmerkingen plaatsen. Gaan aan onze website radiokunstof.nl Of uh, Twitter hashtag radiokunststof. En dan is hier ook nog een tegel met de vraag... of die op een gegeven moment beschreven kan worden okay. door uh, Roger Moreno. Um, ja, Voor de mensen die later zijn ingeschakeld, meld ik nog maar even... je hebt dus een, een requiem gecomponeerd ja. voor het eerst van je leven. Een requiem ja. voor Auschwitz, zo heet het. Uh, overmorgen gaat het requiem in première, in de, de Nieuwe, Nieuwe kerk. kerk in Amsterdam. Ja. Het is al bijna uitverkocht. Ja. Uh, en daarna trekt het uh, orkest naar Krakau, Boekarest, Frankfurt, Praag en Budapest. Ja. En um, alleen het koor uh, varieert. Je het net. koor komt uit iedere stad waar het, uh, waar het uitgevoerd wordt, komt ook het koor vandaan. Ja. Um, en nu ben jij zelf een Sinto, ja. dat is het enkel fout van ja. Sinti. Ja. Uh, uh, in Zwitserland uh, geboren en uh, in 1980 in Nederland terechtgekomen in Faas. Um, daar gaan we het zo over he ja. hebben, over jouw persoonlijke geschiedenis. Eerst okay. even naar um, hoe het zo ver gekomen is. Want je bent uh, niet muzikaal, uh, uh, je hebt geen muzikaal onderwijs gehad, nee. geen conservatorium of nee. wat dan ook. Helemaal. Hoe komt deze man die hier tegenover ja. mij zit, ertoe om een requiem te schrijven? schrijven ja. Een katholiek. Nou ja, ik wil, ik wil even benadrukken mijn requiem. Ik wil, ik, wil, ik wil mijn requiem niet aan een religie verbinden. Mijn requiem heeft wel met geloof te maken, maar niet met religie. Ben jij zelf religieus opgegroeid, opgevoed? Ik ben gereformeerd opgegroeid. Gereformeerd? Jo, uh, Een gereformeerde zigeuner? Uh, ja, nou, alles is mogelijk. Tegenwoordig zijn ook heel <lacht> veel in de Pinkstergemeenten en zo. Nee, nee geloofsrichtingen heb je bij zigeuners alles. Okay. Van, van moslim, over katholiek, over orthodox, over gereformeerd, over... Uh, ook dat komt voor? Alles, alles. Maar ik ben uh, met vijftien met onmiddellijk... naar uh, nou ik de verming heb gehad... Uh, ben ik uh, uitgestapt uit de kerk. Want ik, had met kerk, ik heb met kerk niks aan de hoed. Ik, N heb wel, ik, ik ben wel een gelovig mens, maar niet religieus. Dat zijn van mij twee verschillende kousen. En, en wat was er op je vijftiende gebeurd dat je dacht... en nu is het gedaan met die kerk? Uh, toen kwam namelijk eruit dat er een van die van die, uh, uh, ja, wij noemden dat pfarrers, van die... Ouderlingen of zo? Die het onderwijs gaven iedere zondag, hè, uh, het uh, religieus religie religie religie onderwijs. Dat die ze geeft uh, uh, <coughs> vergaan aan een meisje van, uh, van een parallelklas. Want dan had ik zoiets van, ja, hallo, uh, dat wat jullie ons verbieden te doen, dat doen jullie wel. En dus dan nog ik, heb, ik, van heb, ons ik met... heb van jullie niemand nodig die mij voorschrijft wat ik te doen en te laten heb. Want jullie doen precies dat wat jullie ons verbieden. En toen was het dus, klaar En Toen was Gedankt. voor mij gewoon klaar, af. Goed, zoveel jaren <laughs> later, je bent van ja. 1957. 56. Uh, van 56. Ja. Uh, besloot je een requiem uh, te schrijven. Wat ging daar aan vooraf? Wat was het moment waarop nou, het jij het... besloot dat te doen? Het was, ik wou eigenlijk gewoon een muzikaal... Gedenk, uh, een, soort, een soort muzikaal gedenkmonument voor de slachtoffers van, van, van de Holocaust in het bijzonder. En Auschwitz in het. Uh, uh, Holocaust in het algemeen. En Auschwitz in het bijzonder maken. Eigenlijk gewoon een gedenkmonument, een, gedenk een muzikaal gedenkmonument. Uh, wat voor een vorm dat zou hebben, was voor mij in het begin helemaal niet duidelijk. Was, ik was niet, uh, dat was niet dat ik niet had. Nou, ik wil een requiem schrijven. Dat was het niet. Kijk, het, het was in 1998... Moest ik, uh, werd ik uitgenodigd... om op een uh, Roma-festival te spelen... in, uh, in, in Auschwitz, in, het, in de stad. Dat was een festival. En toen ik het al eenmaal was... Toen dacht ik... ik wil eens een keer op het, op het kamp gaan kijken. Hè? Auschwitz en, en Birkenau. Het is zo'n dubbelkamp. En, uh, want, ja goed... Dat, het ligt niet bij ons naast de deur. Als je het al eenmaal bent, dan dacht ik... ik pak die kansen. Mm -hmm. En toen ging ik heen en ik was overweldigd. Uh, Enkelmaal toen ik onder die poort doorheen liep wat erop stond, arbeid mag vrij... He, toen gingen mijn nekharen overeind staan. En, en ik kreeg onmiddellijk zo'n golf van energie, energie om me heen. Zo van, van alles, weet je wel. Uh, woede, pijn, smaart, ja... Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Het eigenlijk, de, de energie van die hele ellende... Die, die kwam opeens zo om me heen. En toen ik maar dan alles... Ik, je bekeek, voelde het? Ja, ja. Mm. Ik ging eerst uh, ging ik zo... Uh, <clears throat> al die barakken af... in, uh, in Birkenau, in het, stam, in het stamlaken... laat maar zeggen. Dat is ja nu zo, noemen ze nu een museum. Uh, Auschwitz-Birkenau-Museum. En daar zie je dus dan al die... die, die, die, die gebouwen... die zijn ongeveer 50 meter lang... En dan... Zolang zo hoe de muren zijn, zien we dus vitrines. die ene vitrine vol met koffers, allemaal met de namen nog op en waar ze vandaan komen. Zelfs koffers waar nog op stond eh, namen, daaronder stond wijzenkind. dus weeskindje, zelfs mm -hmm. die zijn dat daar En dan heb je weer zo'n vitrine vol met mensenhaar tot onder, het, tot onder het plafond. Dan heb je weer een vitrine met allemaal... Eh, Gebruiksvoorwerpen, tandenborstels, schoenenborstels eh, enzovoort. Dan heb je weer een vitrine voor met, met die dozen van Cyclopegas enzovoort. Ja, als je daar doorheen loopt, dan weet je niet wat je overkomt. Hm. Dan, was je uh, alleen of liep je met iemand anders? Nee, nee dan? ik was alleen. Hm. En toen ik dat, dat dan zag, hè, ik, eerst ben ik in een stamlager geweest, dus, en daarna ben ik nog even naar, naar Beerkanaal, dat is dan daar drie, vier kilometer vanaf. Dat was eigenlijk het vernietigingskamp geweest Berkenau. Want daar was ook het siguinige lager was daar. En ja, daar was, daar was ik overweldigend over de omvang van dat hele areaal. Dat is, een, dat is zeker een anderhalve kilometer lang en een kilometer breed. Dat loop je in één dag niet af. Mm -hmm. En nee, ik dacht wat... wat, wat Waanzin en waanzin. Als je al die barakken ziet staan, heel veel zijn er weg natuurlijk, zijn er plat. Dan zie je enkel maar nog het fundamentje staan. Maar als je ziet hoe groot dat was. En, en, en dan hoe je ook overal die, die, die borden ziet en leest hoe dat allemaal af is gelopen. Hoe dat allemaal werd geregistreerd. Wie er wanneer binnen is gekomen en wanneer weer eruit als, als rook of als as. Mm -hmm. Hoe dat allemaal bijna fabrieksmatig gebeurd is. Als een fabriek. Vorig kwamen ze naar binnen, levend aan achter gingen ze eruit. Als rook en as. Hoe is die geschiedenis aan jou eigenlijk verteld? Want ik, ik hoorde ergens dat Sinti en Roma... Ja, dat er een taboe op heerst ja, ja, om te praten ja, over de Tweede Wereldoorlog. Die, die, het is gewoon... De, de mensen die het overleefd hebben, die praten er niet over. Omdat er zo erge, gruwelijke dingen zijn... Die, over die bij ons in het dagelijkse leven niet gesproken worden. Die zijn daar dan wel gebeurd. Want die, die mensen die schamen zich ook om hmm. daarover te praten. Voor de mensen die het niet weten, zijn er een half miljoen zigeuners ja. omgekomen he, in de ja. Tweede Wereldoorlog. Tussen een half miljoen en 1 miljoen, we weten het niet precies, omdat er heel veel, ook uh, toen er ook niet geregistreerd waren, en heel veel zijn ook gewoon. Daar was ik ergens in een bos, waar ze net gepakt werden, we werden ze meteen mm -hmm. neergeschoten en ergens uh, in een massagraf uh, gedumpt. Mm -hmm. Dus uh, het, het getal <coughs> zweeft, uh, tussen, uh, tussen 500.000 en 1 miljoen. Ja. Mm -hmm. Um, was dat het moment toen je dat, daar rondliep? Ja, toen ik dat zag, toen ik dat zag, toen kreeg ik weer kreeg ik een, een hele mengelmoes van gevoel. Of of op de ene kant, natuurlijk, die verslagenheid. Over, over, dat, over die, die, die, dat. die omvang van dat alles. En de manier waarop hè, het gebeurde allemaal echt doordacht, machinaal bijna. En. En toen dacht ik, eigenlijk, weet je dat, eigenlijk hebben we nog niks geleerd. Want ik had nog pas drie jaar van tevoren... toen was die, die, die oorlog op de Balkan in de gang. In, in, in Bosnië of in Kroatië daar. En toen zag ik ook, ook eens een keer een televisiezending En toen zag ik beelden van een concentratiekamp... sprikkeldraad en mensen enkel maar nog bot en vel. Mm -hmm. En ik dacht, kijk hier, we hebben toch Auschwitz mm. nu nog steeds. Dat was in 1995... Mm -hmm. We hebben het nog steeds. Dat kwam me opeens weer op toen ik dat zag. Hè. Ik dacht, kijk, dat hebben we gehad in de, de 40 jaren. We hebben het nog steeds. Dus wat heeft de mensheid er nou uit geleerd uit die hele geschiedenis? Niks. Ze doen het nog steeds precies hetzelfde. Toen kreeg ik ook een soort woede weer om me heen. Naast al die andere indrukken. Dan kreeg ik ook een woede. Ik heb ze iets. Kijk, zie je. Ook die, die, die, die religies en die verschillende geloofsregelingen... ze driften steeds meer uit elkaar... in plaats van dat ze denken... Hey, we zitten allemaal in dezelfde schuit... we moeten toch kijken dat we... Met de, so met, de, met de ressourcen, met de bronnen die we hebben... dat we allemaal samen mee uitkomen. En dus moest er een muzikaal monument komen. toen dacht komen. ik... kijk, daar hebben ze allemaal gezeten. Van alle religies wat er, wat er maar bestaat... hebben ze daar gezeten. En van alle volkeren waar ze maar afkomen... Daar is van alles geweest. Er zijn de katholieken geweest, er zijn de gereformeerden geweest... er zijn er joden geweest, Sinti Roma geweest... er zijn ook normale Nederlanders, Duitsers, Tsjechen, Polen... alles is er geweest. En iedereen hebben ze dezelfde manier hebben ze moeten leiden... op dezelfde manier hebben ze, zijn ze vernederd, hebben ze hun klappen gehad... hebben honger geleden... en allemaal hebben ze hetzelfde padje moeten lopen richting komen. Ja. Wij de... waren vanmiddag, uh, jij was er vanmiddag... en wij waren er ook, met de microfoon, ja, bij de oh, repetitie. Het okay. was dus de allereerste uh, repetitie. Ja, de tonen. En uh, ja. we kunnen even een uh, fragment van het ja. requiem... door jou gecomponeerd, Roger Moreno, uh, ja. laten horen. Oké. Okay. Ja, de componist is hier aanwezig, Roger Moreno. We kunnen spreken van de wereldprimeur. Dus we een wereldprimeur, ja. ja. Um, uh, de, de, uitgevoerd, moet ik even zeggen, door Roma en Sinti Philharmoniker. Uh, het enige orkest dat dus uitsluitend uit Sinti en Roma bestaat. Dirigent is, uh, uh, is zelf ook zigeuner. Ja. Zijn naam is Ricardo Sahiti. Ja. Um, en ik meld even ondertussen ook dat, uh, uh, dat we via de webcam ook te volgen zijn. vanaf uh, Vandaag voor het eerst Radio Kunststof via de webcam van Radio 1. Mm. Voor de mensen die willen zien hoe jij er in het echt uitziet. Oh god, oh god. <laughs> um, ja, het moet iets heel eigenaardigs en iets groots ook zijn... dat je tien jaar lang hier aan hebt gewerkt... Dat het, af en toe, 14 14, dat het af en toe ook helemaal misging in je allen. Ja, alles. ja het, er waren momenten geweest waar ik zoiets had. Ik pak die hele hand en ik gooide het vuur in. Hè. Dus, uh. Want hoe ben je te werk gegaan? Ik zei net, je hebt ja, geen muzikaal is, onderwijs nee, gehad. helemaal de, de, niet. Geen, geen, überhaupt geen uh, muzikaal onderwijs, geen conservatorium... ook geen studie als componist of niks... Nee. Ja, goed, dat is zoals eigenlijk in mijn hero muzikale lopen... altijd uitzoeken, uitzoeken, uitzoeken. Altijd met, bij niks, bij nul beginnen en eerst maar gaan zoeken. En ik, ik, ben halt, ik ben wat dat betreft een ontzettende doorzetter. Als ik iets wil en ik wil het goed doen, dan wil ik het ook wel goed doen. En dan ga, dan ga ik er net zo lang achteraan totdat ik het heb. En dan, ik bedoel, hoe, hoe moet ik dat voor me zien? Je zit daar. Nou ja, ja, goed, we in, zijn je begonnen. Je woont in je eentje. Je hebt vrouwen en kinderen, maar je, ja, toen je... nog niet. Toen, toen, uh, toen uh, was ik nog uh, vrijgezeld. Toen ik daar aan, ik ben in 98 mee begonnen. En uh... jezelf opgesloten. Ja, zo kan ik het wel noemen. Ik heb toen, uh, toen ik in 98 de eerste keer was, heb ik dus besloten om. Ik wil hier een soort muzikaal je gedenkmonument maken voor, voor de overledenen van Auschwitz. Wat voor een vorm het dan zal hebben, ik had er eigenlijk nog geen voorstelling. Wat, dan ging ik even naar huis en toen ik thuis was, nou ja, ik kon niet meteen eraan beginnen, want uh, ik had eerst zeker een half jaar nodig om dat wat ik daar in Auschwitz gezien heb, had, om dat psychisch te verwerken. Ik had wel echt wekenlang nachtmerries. Er kwam alles wat ik gezien heb als een film voor me heen, net, door me heen. En ik heb er pas eigenlijk een half is er, jaar. Is er familie van jou omgegaan. Nee, maar van mijn familie persoonlijk niet. Nee, mijn familie die die leeft in Zwitserland toen de tijd. Neutraal? Ja. Hm. Maar ik had bijvoorbeeld op het Woonwagenkamp in Vaalstoel. liep altijd een oude vrouw rond die nog de concentratiekampen had meegemaakt. En overleefd, die had ook nog haar nooit meer in de, in de, in de arm gebrand. Het is er nou intussen een aantal jaren geleden is die overleden. Maar met die vrouw heb ik er dus soms gepraat. Soms kregen de mondjesmaaters dus een keer iets uit haar eruit, maar toch liever niet. En dat die vrouw die was ook zo eenhaars. Een iets over Auschwitz of over de Tweede Wereldoorlog op televisie was. Dan ging de televisie meteen uit. Dat wou ze niet meer zien. Maar heb jij daar enig idee van... is het bij de Roma en de Sinti meer een taboe dan bij de Jood? Ja, zeker. En waar zit hem dat dan in? Ja, Waarom is dat? Ja, nou ja goed, je hebt gewoon, je hebt gewoon een aantal... heel veel taboe thema's, die, daar, wordt, daar wordt niet over gesproken. Dat heeft dan meestal, uh, ja... Oef. Hoe kan ik het noemen, zonder dat ik nou iets zeg wat ik niet mag vertellen? Dat is moeilijk. Nee, mm -hmm. ja, de Joden die hebben eigenlijk vrij kort na de oorlog al. hadden die, hadden die beginnen te lobbyen. Hè. Die, die hadden ook. Een, dat zijn gestudeerde mensen. En uh, die hebben zich heel gauw georganiseerd. En, en kwamen naar buiten ermee. Mm -hmm. En ze hebben ook hun eisen gesteld om, uh, voor herstelling en zo, uh, herstelbetalingen enzovoort. Dat is bij de Sinti toen die terugkwamen, die werden nergens opgevangen. Mm. De mensen die er toen uh, leefden, die de meesten konden niet lezen en schrijven, dus er was geen sprake van zelforganisatie. En ja, niet. wat je eigenlijk zegt, de Joden konden, zich beter, uh, konden het beter verwoorden wat ja, er was. Zeker, gebeurd. absoluut. Want uh, dat duurde trouwens ook wel een tijdje voordat die. Uh, ja, maar zelfs de sinti Roma, maar... dat heeft nog geduurd tot in de tachtige jaren voordat men de sinti Roma überhaupt. genoemd werden als slachtoffer. Als slachtoffer ja. van een genocide. Ja. Dat werd. Voor die tijd helemaal niet... Uh, Benoemd? Nee. nee. En ook niet uh, geaccepteerd. Of niet, uh, ja. Ja. We werden niet als volk gezien dat er een genocide onder, onderworpen was. Ik moet je heel even onderbreken, ja. want er is, uh, is verkeersinformatie. De file die staat nog op de A27 vanaf Utrecht naar Breda... voor de brug bij Gorkum. Drie kilometer. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen. En ik spreek met Roger Moreno. Uh, hij is de componist van een requiem voor uh, Auschwitz... dat overmorgen in uh, première gaat in de Nieuwe Kerk in, uh, in Amsterdam. Um, het requiem, althans de stukken die ik tijdens de repetitie heb gehoord... draagt eigenlijk nauwelijks sporen van Sigeunenmuziek. Of heb ik dan niet goed geluisterd? Ja goed, dan heb je net... Uh, <laughs> net ja. Je moet het ook in zijn geheel zien. Dat, dat, dat valt je eigenlijk pas op... Als je, als je vanaf het eerste stuk luistert. Want daar komt er een, een bepaald motief in voor. Dat noemde de dirigent dan ook het Roma-motief. Het Zigeunen-motief. Dat is gewoon een motiefje... dat op een stijgende of talende Zigeunen-toon later is gebaseerd. En... Dit, uh, dit motiefje, dat komt in allerlei gedachten... Dus duikt dat door, de hele, door het hele werk weer op. Het sterkste in, in het eerste deel ja. en het helemaal op het einde. Maar die twee delen heb, hebben jullie dus niet gehoord. Ik ook nog niet. Want ze hebben meteen begonnen de, te repeteren. Maar dat komt dus, dit motief komt in allerlei gedachten dus weer terug. In, in al die stukken. Ja. Soms in de violen, soms in de, bij het koor... Mm -hmm. of dan weer bij de blaasinstrumenten of zo en het is natuurlijk, het is, het is, dit motiefje is maar een klein onderdeeltje in het hele geheel. Ik zie het, het ook een beetje symbolisch zo. Want dat hele stuk is, is meer klassieke muziek. En de klassiek is, laat maar zeggen, de wereldbevolking. Dat hele, stuk, dat hele klassieke stuk is de wereldbevolking. En dat motiefje, is die kleine minderheid... die wij zigeuners ook binnen de wereldbevolking inzetten. zijn. Ja. Ja, ja, zo is het juist bedoeld. Je wilde is, er een wereldstuk het, van maken, een klassiek ja, stuk. Ja. En dat, dat motiefje, dat, is, dat, dat, dat, dat beeld ons uit, hè. de Sinti en Roma. Het is ook best heel vaak als een greet bedoeld Zo, mm -hmm. hallo. We zijn er. We zijn er nog. We zijn er nog. Ze hebben ons niet kunnen uitroeien. Ja. We zijn er nog. Even naar jouw persoonlijke geschiedenis. Ja. Want jij hebt de eerste jaren van je leven niet geweten dat je tot de Sinti behoorde. Nee, nee. Nou ja, ja, goed. Mijn, mijn vader is geen sint Mijn vader is, is een Zwitserse burgerman. Maar mijn moeder is van Sinti afkomst Mijn grootmoeder, dus de moeder van mijn moeder weer. Die werd uh, ooit eens een keer. Ik weet niet. begin of net voor Eerste Wereldoorlog. of begin dit Eerste Wereldoorlog. als klein meisje. werd zij geadopteerd door een Zwitsers gezin. Waarom? Weet ik niet. Heeft zij nooit over gepraat. Dus goed. Eigenlijk al in het burgerlijke milieu, milieu op. Milieu op hè, zo. En dat was jouw oma, de moeder dus van mijn, je moeder? De moeder mm -hmm. van mijn moeder. En zij uh, ging dan op een gegeven moment uh, ja, <coughs> trouwen. En, en uh, daar kwam dan mijn moeder en haar zus daarvan. En mijn opa dus, is eigenlijk al, is al voor de tweede... Uh, Wereldoorlog overleden mm -hmm. toen, mijn oude, toen mijn moeder nog heel jong was. Dus mijn moeder die groeide dan, doordat mijn oma vrij in het burgerlijk milieu opgegroeid is, groeide is mijn moeder ook in het vrij burgerlijk milieu, milieu op. En daar werd eigenlijk al tussen mijn oma en mijn moeder werd er al niet veel over, bijna niks over gepraat, over de afkomst van mijn oma. Ja. Misschien omdat ze het zelf al nog niet eens meer zo echt door had, omdat ze zelf klein meisje al bijna... Want hoe oud was je oma, weet je dat, toen ze geadopteerd werd? Ja, of vijf, zes, denk ik. Ah. Hm. En, uh, en is daar niks over bekend geworden? Waar, nee, waarom ja, maar ze... Oma had het we we ze heeft het zelfs nooit verteld. We zijn het pas later, zijn we door de familieleden van die mensen die mijn oma hadden grootgebracht, hadden had, we had het eigenlijk pas ervaren. Maar die konden het dan ook niet meer zeggen waarom ze, door, door wat voor omstandigheden zij ter adoptie werd gegeven daar omdat die mensen die haar toen nog hadden... die waren had ook al lang dood. Ja. Hè, ik, ik vraag het je ook zo nadrukkelijk... omdat er uh, Bob Entrop is, een Nederlandse ja. documentairemaker... die ja. heeft veel films gemaakt over ja, ja, ja. de Sinti... Ik heb waarin eens jij mee, ook ja, veel voorkomt. Ja. En in een van die films vertel jij... en daar schrok ik echt verschrikkelijk van... dat tot, ik geloof dat je zegt, 1978... 1979 In Zwitserland, uh, Zigeunerkinderen weggehaald werden bij best hun eigen zigeunenfamilie. Meestal met een andere geboorte. Om in een christelijk gezin op te groeien. Of bij een boerengezin, of bij mensen die geen kinderen konden krijgen... of in een klooster, of in een weet de en kom waar... Enkel maar, ja, wat, dat, wat, ja, dat was ook weer zo'n organisatie, organisatie. Die heette de Projoedoute. Een liefdadigheidsorganisatie. Zogenaamd, hè. Ja, een en die, had, die had Ik weet niet. Nou ja, goed. Maar die hadden die zieke idee dat Zigeuners niet in staat zijn... om zelf voor hun kinderen op te komen. Dus het was allemaal voor, om de bestwil wil voor de Zigeunerkinderen gebeurde dat. Dat ze meteen weggehaald werden. Zodat ze kinderen een, fatsoenlijk, een fatsoenlijke opvoeding zouden kunnen krijgen. De achterbedoeling volgens mij... Maar mijn... hoe was dat mogelijk? Ik bedoel, tot 79. Hoe tot ging 79. Dat dan? In onder het mom van, dit is een asociaal gezin. Kind moet daar weg, ja. of zo? Zigeheids dat... ja. zijn gewoon asociaal. Klaar. En die kunnen, niet, kunnen hun kinderen niet opvoeden. Zijn niet in staat om hun kinderen op te voeden. En dan werd het kind met geweld daar weggehaald? Weggehaald. En groeide bij christenen op? Ja. En heel vaak werd het zelf zo meteen na de geboorte weggehaald. De moeder werd gewoon verteld, ja, sorry, kindje is overleden. En volgens mij was het gewoon de, achter, de werkelijke achter, achterbedoeling... van die hele zaak was gewoon een volk uit te uit vegen op lange termijn. Mm -hmm. zonder, uh, zonder iemand te vermoorden. Maar je vermoord natuurlijk wel uh, Je vermoord, uh, de, band, de, de band naar je eigen familie. En daarvoor, daar kan je een, een, een volk ook mee vermoorden. Want die kinderen, als die meteen al geboord weg zijn gekomen, de bedoeling is natuurlijk dat die kinderen niet meer weten... van wat voor afkomst te zijn. Wat dus in feite is gebeurd bij jouw familie? Via nou ja, maar, jouw oma? Nee, ik moeder. weet niet of, of, dat werkelijk, of het dat is geweest. Nee, maar goed, dat zou wel een voorbeeld kunnen zijn. Kunnen zijn. Hoe, kunnen zijn. hoe de uh, uh, Sinti-geschiedenis ja. verdween in jullie familie. Ja. Alleen hebben we hier nu Roger Moreno... Ja, ja. die plotseling weer een ontzettende... Die Sinto werd. Ja, goed. Dat, ik heb al, wat gebeurde er je... Vanaf jongs al uh, gemerkt dat er met mij iets niet klopte. Want ik was niet zoals alle andere kinderen bij mij op school. Hè. Ik was een ontzettende rebel. Ik was altijd op alles... Alles, uh, alles wat de gezettelde maatschappij was, was ik op tegen. Hè. Dat, uh, want de Zwitsers... Ja, dat is natuurlijk ook weer een heel apart volkje. Dus die Zwitsers. Hè, die, die, ik zeg altijd die leven om te werken. Die werken niet om te leven. Dat is, dat is werkelijk maar werken, werken, werken. Eén richting, verkeer. En als je niet in dat straatje meeloopt... dan ben je al heel gauw... Uh, respect te zeggen, uitgescheten... uit de, uit de, uit de, uit de maatschappij. Dan, heb je, dan krijg je nergens een kans. En te, je wordt scheef aangekeken. En, uh, en wanneer en wat, voelde en, jij dan dat het niet klopte? Al, op school al. school al. Lagere school? Ja, ja, ja, ik bedoel... Ik was me sowieso al... Meestal de donkerste van de klas. En we hadden toen in de tijd, in de zestiger jaren, daar kwamen zo'n hele golf Spaanse gastarbeiders naar Zwitserland. Hadden ze nodig voor de straat te bouwen en zo. Wegenbouw. En die kinderen, van die Spaanse mensen, die zijn natuurlijk ook bij ons op school gekomen. En daar heb ik eigenlijk mijn naam gekregen. En daar hebben ze altijd achter de man geroepen: Hey Moreno, Moreno! De donkere, de zwarte. Omdat ik donker was, dat hun nog. Donkerder dan de Spaanse ja, immigrantenkinderen. Ja, ja, ja. Dus uh, ja, goed. Ja, je hebt gitzwart haar, bijna zwarte ogen. Nou ja, goed, zo donker ben ik nou niet, maar blijkbaar altijd de donkerste van de klas. En daarvoor was ik altijd de Moreno geweest. Dat, dat is me dan ook later gebleven, die naam, hè, daardoor. Ja, want je heet uh, Roger Moreno, raad, zoals je... Ja, raad, raadkep, raadkep, raadkep, raadkep, raadkep is, natuurlijk... is mijn vaders naam, hè. Dat, die staat bij mij ook in de passen. En je zei net, toen Joost Prinsen je aankondigde met de Raadkep... zei je, vergeet die naam. Maar. Ja, want ik, kijk, ik ben nu als muzikus al sinds 40 jaar als Roger Moreno bekend. En dat Raadkip, dat heb ik nou 1,8 op mijn gehangen. Dat is een formaliteit, dat moest ik toen voor de Buma. Want als ik dat niet deed, dan loop ik dadelijk mijn buurman recht mis. Ja, dat is dan weer minder. Ja. Maar je voelt je totaal geen raad. Nee, nee, nee, ik heb eigenlijk niet... Tien... Alhoewel, dat is het merkwaardige aan de hele zaak is dat de enigste muzikant... Die er, of componist die er ooit is geweest in onze hele familie, is van de raadkeepkant. Oh, dat is dan wel weer merkwaardig. Dat is een, de Valentin Raadgeber, heette het, het heet het, de doener, Raadgeber. Ja. Ook met th geschreven. En die leefde precies in dezelfde tijd als Bach, is in hetzelfde, hetzelfde jaar als Bach geboren, en dan geloof ik twee jaar later naar Bach gestorven. Dus in hetzelfde tijdperk geleefd. En die heeft ook een aantal missen geschreven. En, uh, ge, ja, ja. Oh. En die is zelfs nog, die heb ik een keer zelfs nog een opname van op, uh, ...op een plaat gevonden. Schitterend mooi. Dus het wees. komt van twee kanten... ...zou je ook kunnen zeggen. Ja goed, van... van ...Homa's kant weet ik eigenlijk niet, hm. omdat er... Uh, ...als moederskant, laat maar zeggen... ...want daar... Ik ken niemand anders van mijn moeders kant. Behalve mijn moeder, mijn tante en mijn oom. Anders ken ik dan niemand. Nee, hoe dus het met de mannen zit, daar heb je dus geen ik idee ik, van. Nee, of daar, of daar ooit eens een keer een muzikant in die familie hebt gezeten. Ik heb geen idee. Uh, nog even terug naar uh, die kleine Roger Moreno. Ja. Die dus Moreno werd genoemd ja, door ja. de Spaanse immigrantenkinderen. Toen wist jij nog steeds niet dat je nee, afkomstig was. Maar nee. je wist dat er iets niet klopt. Nee, en toen, maar, Je maar, ging maar, naar je moeder. Neem maar ik aan. Kind, kinderen kunnen, kunnen soms zijn als bloedhonden, ze ruiken het ik weet niet waarom bij ons thuis werden er nooit over gepraat maar op gegeven moment begon met de kinderen uit te maken over vieze vuile zigeuner en ik dacht waarom doen ze dat hoe komen ze daarop? op want zigeuner dat is een Zwitserland oh, oh, voor zigeuners moet je oppassen dan moet je de deuren dichtmaken de was naar binnen halen kinderen opsluiten en vooral niemand, niet aan de, aan, niemand de deur openmaken die komt met die kon langs de deur, kwam venten. Dus dat, jij schrok enorm toen ze dat. Toen, tegen ze, jullie... toen ik dat hoorde, dacht ik: hé, hey, hallo, wat zeggen jullie tegen mij? En ja. toen? Het kwaad, natuurlijk. Eerst maar slaan en, uh, en dan huilen. En uh, toen was ik, denk ik, de half twaalf, zo, tot half dertien. En toen ging ik naar, uh, en toen vroeg ik voor mijn, ouders, voor mijn moeder: voor, uh, ja, hoe komen ze dan? Hoe komen ze erbij? En toen kreeg ik het dus, ja, mondjesmaat. Uh, Moesten moest ze werkelijk bijna ieder woord uit hun neus trekken dan hoorde ik dat, ja, ja, oma was toch een echte. Hè? En ja, ik ben dus het kind van jouw oma. Dus. En toen, wat was jouw eerste reactie? Ja, natuurlijk, ik viel uit, uit alle hemelen. <laughs> en toen uh, natuurlijk jarenlang even uh, een identiteitscrisis gehad. Tuurlijk, wat, ja, je weet dan niet meer wat je nou wint. Uh, wat, uh, waar, waar moet je je gaan richten? Maar goed, ik zeg, ik, ik heb natuurlijk altijd al gevoeld dat er iets met mij niet klopt. Ik was altijd rebellier. Ik was ook diegene die de eerste opstand op een school heeft veroorzaakt. Wat dan? Waardoor, waardoor een leraar zijn baan kwijtraakte. Wat had die leraar dan gedaan? Eh, ja, toen je moet ik voorstellen: in, de, in, in Zwitserland van eind 60, begin 70 jaar was het nog aan de orde van de dag om een klas collectief straf op te leggen. Dus als iemand uit de klas iets heeft uitgevreten, moest de hele klas voor En dat, was, dat is voor iets voor mij gewoon. Ja, dat was, ik was ja, toen 13, 14 jaar. Dus dat kan niet. Wat, wat, wat heb ik nou te doen wat, wat een ander heeft uitgevreten? Wat, waarvoor krijg ik daar straf voor? Je was een opstandig mannetje. Ja, dat was mijn, mijn, mijn rechtsgevoel ging dat uh, uh, volgens mijn rechtsgevoel klopte dat gewoon niet. En ik ben met de hele klas. Wij moesten, een van onze uh, klasgenoten heeft wat uitgevreten. En toen moesten wij op onze vrije dag naar school nazitten. Na, na en ik heb de hele klas bij en heb gezegd, jongens, dat doen we lekker niet. En we zijn nu gesloten als hele klas zijn we naar, de, naar het huis van de, van de, school, van de, van de schooldirecteur zijn we gelopen. En hebben, hij heeft ons zelf naar binnen gelopen. Ik heb met de schooldirecteur gepraat en ik heb gezegd dat, dat pikken wij niet. Wij gaan geen collectief straf meer accepteren en dit en dat. En wij gaan niet meer naar school en, enzovoort. Enzo. En toen zei die man, jongens, lopen jullie nou maar even naar school? Ik regel dat. En toen zijn we naar school gelopen en we gingen in onze klas zitten. Maar nu klink je toch wel als de jongen bij wie, die het allemaal voor elkaar kreeg. De, de, ja. Ik bedoel, je, <laughs> je vertelt van... Uh, ik, ik was uitschot, de, de Moreno. Uh, maar, ja, ik heb... maar ondertussen was je wel de bink die het allemaal regelde ja, voor ja, de hele klas. Ja, precies. Ja, ik, kon, ik kon het altijd een beetje goed brengen op even of andere manier. Dat ze, de, de, de, ja, dat ze toch altijd nog vaak deden wat ik zei. Ja. Wanneer want er kwam een moment dat je besloot om je, om je gewoon tot je eigen volk te bekeren? Want dat is in feite gebeurd. Ja, dat is, daar ben ik eigenlijk vanzelf erin geslitterd, laat maar zeggen. Ik had toen een Zwitsers pantje We speelden zo'n beetje muziek in de stijl van de Hot Club de France, van Django Reinhardt. Hè. Dat was al een soort uh, Zigeuner muziek, de Zigeuner jazz, waar mm -hmm. maar zeggen. En dat was een groepje, waar, daar speelde ik met vier Zwitserse jongens samen. Hè. En we werden in 1979 uitgenodigd om hier, hier in Nederland een tournee te maken met een reizend festival. Dus we hadden gewoon zo'n circus-tent. Een hele oude bus waar we met vier orkesten erin zaten. En zo hebben we dan heel Nederland afgereisd. Van Zeeland tot naar Friesland. En van Groningen naar, naar, naar Limburg. we hebben we alles deed aangedaan en hebben zo gespeeld. En toen op een gegeven moment, toen wij met die tournee bezig waren... Toen heeft een bassist van een ander groepje, die kende... Het, de Zigeunenfamilie Basili hier in Nederland. Die stonden toen de tijd in Leiden. Zigeunenfamilie, hè? Muzikale Zigeunerfamilie. Ja, -familie. Sinds, sinds die familie, ja. En um, toen wij uh, dus in Amsterdam speelden, toen reed hij van Amsterdam naar Leiden. En toen zei Jongens, we hebben hier speel, een orkest uit Zwitserland. Hier, uh, moet je, kom jullie eens wat kijken, vind je zeker leuk. En, zo. en toen kwamen die mensen naar ons luisteren en en dan naar de optreden ja ik kwam meteen met die mensen in een gesprek en dat was uh, ja het klikte meteen zo eigenlijk na, na één minuut klikte dat je wist dit is het dat, ja dat was, dat was een soort ja, wow, ik ben thuisgekomen laten we nog even luisteren want we hebben nog een opname okay, okay. gemaakt ik vind het wel mooi om nog even ja. naar het requium uh, voor Auschwitz uh, te luisteren uh, de eerste repetitie een opname Music Jean Moreno, de componist van uh, uh, Requiem voor uh, Auschwitz. Je luistert hierna, de eerste repetitie. Ja. Dus ze zegt, nee, het moet nog sneller. En ja, wat vloeiender wordt het. Ja. Ja, en, en nog een beetje meer attacken zo erin. Ja. Uh, die documentaire maken waar ik net over sprak, uh, Bob en Trop. Uh, ik hoorde in een van die films ook zeggen... ik ben getrouwd met mijn muziek. De rest komt op de tweede ja, plaats. Dat is allemaal. ook lekker voor je vrouw. Ja, die heeft ook die drie jaar, die, die laatste drie jaar... waar ik nou heel intensief aan het werk heb geschreven... Uh, heeft ook heel veel moeten leiden. Dus, uh, ja, ja, die was, uh, ik had uh, bijna geen tijd voor vrouwen en kinderen meer gehad. Ik ben werkelijk bijna iedere dag... Soms 12 tot 15 uur heb ik aan het werk gezeten. En wat maakt dat die muziek zo belangrijk is geworden in jouw leven? Dat was het eigenlijk van, van jongs af al. Vanaf dat ik met tien jaar van mijn oma mijn eerste gitaar kreeg. Toen... Van je Sinti-oma? Ja, daar stond het voor mij vast dat ik muziek had worden. horen. En dat was altijd al het, het, het belangrijkste in mijn leven geweest. Waarom was hij eigenlijk, want bedoel, opgegroeid in dat burgermansgezin. Uh, ik kan me voorstellen dat je zo naar het conservatorium had kunnen had gaan. Heb ik ook gewild. Heb ik ook gewild. Toen ik twaalf was, heb ik gezegd: Ik wil naar het conservatorium, ik wil muziek studeren. Maar dat mocht niet voor mijn vader. Mijn vader zegt: Muzikant is geen beroep, zegt hij. Ga eens eerst wat, wat echt leren, echt een beroep leren. En, en muziek, muziek kan je voor je hoop niet doen. Ja, dat goed, werd hem niet in dank afgenomen als ik zo naar jou kijk. Ja, nee, dat. Uiteraard niet. Dat, dat werd de conflict voor het leven, natuurlijk. Ja? Ja, ja, ja. Natuurlijk, ik ging er dan, toen ik 15 was... voor school afging, heb ik dan... Je bent vertrokken toen? Om... Ja, nou, eerst uh, heb ik dan... om mijn vaders om voor de goede vrede, uh, houden, de vrede in het huis te houden... had ik toen een leer gemaakt in een, in een, uh, in een platenzaak... als platenverkoper. Dus heeft ook dan iets met muziek te doen gehad... En ehm, dat heb ik dan ook afgemaakt. Hè. De, de, de, de tacht ik. heeft heb tenminste zijn vader vreten mee. Toen, toen ik dan 17 was... Op ja, 15 had ik ook al mijn eerste betaald optreden ertussendoor nog. Dus dat was het begin van mijn muzikale loopbaan, laat maar zeggen. <tie ettie> en ik had gedacht, goed, ik maak die leer af, klaar. En daarna kunnen jullie mij allemaal de pot op. Dan ga ik mijn eigen weg... Want dat was dan ook zo, met 18 maart ja, ben ik dan ook van thuis weggegaan. Ik ben op kamers gaan wonen. En, en uh, heb me werkelijk begonnen door, uh, door te slaan met de muziek. Ik heb vaak op straat gespeeld, uh, als, als, als er niks anders was. Als ik een groepje had en optredens, dan kwam ik te goed uh, over de rondes heen. Maar soms had ik dan ook geen groep. Dus maar, maar, maar toen je op je twaalfde die gitaar kreeg... van je Sinti-oma, was het toen ook gelijk... had je toen wel eens zigeunermuziek gehoord? Nee, gehoor? daar had ik met zigeunenmuziek nog helemaal niks aan de hoed. Nee, nee, nee. Is... Want ook jouw oma luisterde niet naar die muziek. Nee, want het was ook al heel lang uit ja, de Ja, ja, ja. Nee, dat was... Uh, nee, maar mijn moeder, die, die luisterde naar Duitse slager, Karel Gott een rode plek. En de Rijkskildo, een rete koekoek. Goeie en, ondergrond. Ja, nou, ik, dat, ik, was, ik was weer een helemaal een uh, fanatiek. Beatles fan. Dus wat ik natuurlijk gedaan heb, toen ik de gitaar kreeg, eerst maar het enige wat ik kon doen, eh, uh, <kijntgen> ik ging ergens in een muziekwinkel en, uh, of met mijn moeder dan, en uh, ik heb ze gedwongen om mij een, een boekje te kopen waar afbeeldingen waren van de gitaargrepen, zo. Hè. Dus zo moest ik me dan maar de gitaargrepen gaan afkeken en toen ik ze dan eindelijk eens een keer een beetje onder de tatuim had, ja, toen ging ik plaat te luisteren en mijn lievelingsliedje proberen na te spelen. He. Akkoorden uitzoeken en zo. Dus, ja, dus het is allemaal heel lang... All, allemaal zoekprocessen geweest. Net als met dat, met dat requiem we ook. He. Altijd eerst bij nul beginnen. Eerst maar proberen, zoeken. En totdat het dan... Eind, tot ik het eindelijk kon. Er is dus altijd heel veel tijd erin gestopt. Het is heel moeizaam geweest allemaal. He. Terwijl als ik, als ik gewoon... Uh, had kunnen noten lezen, hè, zoals je, als je een normale muzikus... dan leer je dat in een, is dat een fluitje van een cent. Hè. Terwijl heel veel zigeuners toch geen noten kunnen nee, nee, lezen. Goed, die, die, en het doen. Maar goed, die hebben dan, heb dan meestal... Eh, ergens een vader of een oom van die zinnen het leren. Maar dat had ik dus ook niet. Hè. Ik moest het dus werkelijk echt helemaal alleen doen. Ja, terwijl als je in een kamp was opgegroeid, had je het van... Ik af aan meegekregen. Uh, had ik het wel, wel voor iemand geleerd. Ja, ja. Want, want hoe zit dat nou met jou? Heb je, heb je nu ook het gevoel dat je, uh, dat je daardoor een achterstand hebt? Juist dat je die. Ik heb, veel juiste... tijd, ik heb veel tijd verloren daardoor, inderdaad. Ik had misschien veel meer kunnen scheppen al, uh, of kunnen doen. Als ik, het, uh, als ik het sneller had kunnen leren. Ik heb door het, al die leerprocessen alles, steeds. Ieder instrument weer bij nul. Zelf uitzoeken, zelf leren. Wat ontiegelijk veel tijd gekomen, heb ik veel tijd verknoeid. En heb je het gevoel dat je nu door die muziek... De, de, de, ook die cultuur bent binnengevochten of binnen bent gekomen? Ja, dat... dat het daarom ook zo belangrijk is voor je, die muziek? Want dat is natuurlijk heel erg gekoppeld aan de Sinti. Ja, ja nee, maar ik, ik bedoel, ik ben vanuit Zwitserland... Uh... Hier naar Nederland, rechtstreeks in een Sinti-muzikantenfamilie in geslitterd. Van, dus dat ging eigenlijk vanzelf. Hm. Uh, dat, dat, dat ging eigenlijk vanzelf. Maar wel dus dus via ik, de ik muziek? Was, ik, was, ja, ja, ik was een uh, totale muziekfreak. En, uh, uh, muziek bezeten en die mensen ook. Dus wat dat betreft waren we gewoon broers en zusters. Uh. Ga je nu door met componeren? Uiteraard, ik heb... Uh, Zelfs een plan om nog een oratorium te schrijven over, over de geschiedenis van de Sinti en van 2000 jaar geleden. Het begin in Noord-India en dan die hele trektocht door. door Perzië, Turkije, Griekenland, de Balkan op tot in het West-Europa van nu. Dat wordt hoogstwaarschijnlijk ook een vrij monumentaal werk. En ik heb nog een. In mijn achterhoofd een idee om een opera te schrijven. Juist over dat geval met die pro en doet en met, dat, met dit kinderen weghalen. Want dat is natuurlijk een schitterd onderwerp om een opera te schrijven. He, kinderen die naar hun ouders zoeken, de ouders die naar hun kinderen zoeken. En dan neem je zo'n zo figuur, he, zo neem je een aantal figuren eruit. En dat is een schitterd onderwerp om een opera Een oratorium en een opera ja, ja. van Roger Moreno. Volgens mij gaat het je allemaal lukken. Ik hoop dat als ik oud genoeg word. Ja. ja, dan moet je misschien iets minder rook. Oei. Gevoelig punt. Wat jo. komt er op de tegel te staan? Ja. Moet ik het al zeggen of moet ik het tegen opschrijven? Je mag het schrijven en zeggen, tegelijkertijd. Oh, Oké. Okay. <laughs> Gaat het lukken, denk je? Of laat ik, nou weet je wat, schrijf het op. Dan meld ik ondertussen wat er zo dadelijk op deze zender te horen is. Eh, twee dingen met Margreet Rijntjes, Oud-minister Bram Stemen, denk ik is de gast. Over de Dag van de Arbeid spreekt hij. En Josja Zijl, Zeilstra, die in Oekraïne woonde... over de politieke boycott van de EK-wedstrijden in dat land. En dan meld ik ook nog even dat het Requiem voor Auschwitz eh, vrijdag aanstaande Dus 4 mei wordt uitgevoerd in een concertzaal in Tilburg... met medewerker van een projectkoor... En het zal ook op de televisie te zien zijn om 5 voor elf, zeg ik even uit mijn hoofd, op Nederland T. Ja. En wat staat er op de tegel, Roger Moreno? Uh, begint, hoe schrijf je dat, met een T of een D op het eind? Uh, met een T. T. Ja. Oké. Okay. En wat staat er? Iedermans vrijheid hoort daarop waar andermans vrijheid begint. Ik vind hem heel mooi. Dank Het was mij een waar genoegen. Rust even een beetje uit. En uh, ik vind dat iedereen moet gaan kijken aanstaande uh, vrijdag naar Nederland 2 om 5 voor 11 naar het Requiem voor Auschwitz. Ja. Dank je wel, Roger Morin. Graag gedaan. Dank meneer Moreno Raadgeep. Dit was aflevering 2467 Requiem voor Auschwitz donderdag in de Nieuwe Kerk in Amsterdam. En vrijdag om 5 voor half 9 op Nederland 2. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. Radio 1. Nee. stof. NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.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 Bestel nu kaarten op robecozomerconcerten.nl en win een overnachting in Hotel Okura Amsterdam. Dit is Radio 1.